Duikers hebben in het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia... het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. Het dodental van de scheepsramp komt daarmee op 17. Er worden nog 15 mensen vermist. Bergingsbedrijf Smit was van plan om vandaag te beginnen... met het wegpompen van de olie uit het schip. Maar dat is uitgesteld vanwege de ruwe zee. Wanneer de bergers aan de slag kunnen is nog niet bekend. Het weer. Het is vrijwel overal droog met hier en daar zon. Het is 5 of 6 graden. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het droog met temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Hans Smit. Goedemiddag opium vanuit Carré. De Amstelffoyer op de vierde etage. Bereikbaar met die hele snelle fijne liefde. Zijn er zelfs twee. Uh, dit uur te gast. Uh, Joke J. Hermsen. Uh, waar is die J eigenlijk voor? Waar is jo, jo, hoe? Ja, Mijn moeder, die uh, toen ze zwanger was voor mij, was in Spanje. Toen vond ze Juanita zo. Juanita. Een leuke naam. Die, die heeft ze eigenlijk voor verhollandst. Ja, ja. Maar sinds, ik, uh, sinds een paar jaar is er ook een Johanette Zomer. Hm? De, de zangeres. Ja. Zij dus is voor de tweede keer nu gebruikt in Nederland. zijn ja, twee dames met de naam Johaneta. Ja. Blindgangers heet uh, je nieuwe roman. gaat er straks over uh, praten. Ook ja. aan tafel, uh, Dana Linsen, die, uh, ja, Je hebt je helemaal losgerukt uit het filmfestival in Rotterdam. Ja, om is, hier drie uh, films te bespreken. Het nou, zijn ook allemaal toevallige films. Of tenminste twee daarvan die in Rotterdam draaien. En de derde is in Rotterdam opgedomen. En mm -hmm. heb ik daar gezien. Dus wat dat betreft ja. liggen Rotterdam en Amsterdam... nou ook weer niet zo ver uit elkaar. Het is heel dichtbij. Het is, uh, hoe is de sfeer in Rotterdam op het ogenblik? Ja, het is goed. Er is veel... Excitement. Het komt omdat het weer eens een ouderwets divers programma is, met ook cultfilms En dan uh, raakt iedereen heel opgewonden. Goed, gaan we het straks over hebben. Ook over de Oscars, de, de, de nominaties en de kansen hebben op die uh, prestigieuze prijs. We hebben ook, uh, die, die, nee, of het volgende nu eigenlijk pas. De, de Virtuele Vitrine met uh, Ingmar Heitzen. Die heeft een mooie nieuwe bundel. Het uh, licht doen zien, ademhalen onder de maan. Maar hij gaat het hebben over een gitaar. Een gitaar van Kurt Cobain. I iedereen die zo'n zo Kurt Cobain replica koopt, die is waarschijnlijk heel erg fan van Nirvana. Ik ben helemaal geen fan van Nirvana. Ik ben, ik ben ook helemaal geen fan van Kurt Cobain. Ja, nou dan toch zo'n gitaar. <gif> toch leuk. Uh, uh, uh, nu eerst de live muziek. want uh, t, ja, Het moment was aangebroken om de balans van haar leven op te maken. achter het willen will allemaal wel eens. Samen met Marcel de Groot doet ze dat in de muziekvoorstelling... Voor We Verder Gaan, die vol zit met uh, hun eigen stukken... en vertaalde klassiekers uit de soul, pop en blues. Hier zijn Beatrice van der Poel en Marcel de Groot... met die eerste vertaalde klassieker Help Me Heelhuids Door de Nacht. Door het gordijn schijnt neonlicht, en in het late avonduur glijdt mijn haar langs jouw gezicht als een schaduw. Vraag je, lief, ik vraag je zo. Op heel huis schoor Wie maalt er nou om goed of fout? Om wie of wat ons hier toe bracht? En naar de duivel met de daglicht. Ik, ik heb je nooit. Gisteren heeft nooit bestaan, er is geen morgen die ons wacht, ik slaap vannacht niet graag alleen.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 ik slaap vannacht niet graag alleen. Help me heel hard door de nacht. Ik vraag je lief, ik vraag het zo. Help me heel Help me heel huis door de nacht van Beatrice van de Poel en uh, Marcel de Groot. Beatrice komt even nu aan tafel zitten bij een microfoon. Ik geloof dat hij twee heet. Weet je, staat het erop? Staat er niet meer op. Drie. Oh, dankjewel. Drie. Ja, drie. Nummer drie. Um, uh, dit was een uh, tekst van Chris Christoffersen. Ja, ik heb het uh, her hertaald her of vertaald. Ja, het is dat een is dus heel... Ja, ik weet niet. Iets, iets, iets aan veranderd, mm -hmm. maar... Uh, ja, de zin Help me make it through the night was heel snel gevonden. Help ja. me heel huids door de nacht. Ja, ja, mooi. Ik was uh, geraakt door het filmpje op YouTube van twee uh, toch wel echt verliefde mensen: Chris Christoffersen en uh, Rita Coolidge, heet ze, geloof ik. Ja. Um, alleen uh, wij brengen het eigenlijk in een zeer eenzame versie. Een soort hotelkamerversie waarbij twee eenzame mensen mm. troost bij elkaar zoeken. Is dat jouw opvatting over de liefde ook? Het is misschien het leuk bedoel nou, dat die ja, daar een prachtig <laughs> boek over heeft geschreven. Nou, ik moet je wel zeggen, uh, uh, ik schrijf uh, liedjes... maar ik ben erachter gekomen dat ik weinig over geluk zing... Wil uh, je erover uh, praten? Ja, ik ben eigenlijk heel zwaar in therapie. <laughs> nee, maar uh, ja, ik vind het toch eigenlijk... Uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik, ik vind het mooi om, om over rottigheid te zingen. Zeg maar. hmm, lekker, fijn. Lekker. Ja, en in het Nederlands, hè? He? Be ja, Be bewust. Bewust, ja. Het ja. ja, is zo, ja. zo grappig dat jouw zus Vera, die heeft net nette cd uit. Mm -hmm. Allemaal Engels. Alles Engels. Hebben jullie daar wel eens over met z'n Ja, Jazeker, we doen ook af en toe wel eens uh, concertjes met z'n twee, En dat vult elkaar eigenlijk wel heel mooi aan. Uh -huh. um, maar ik, ja, ik heb voor het Nederlands gekozen. Omdat ik daar... Ja, ik denk dat ik me daar nu in kan uitdrukken nu. voor het gevoel. Het Kan ja. zijn dat het weer verandert? Ja, ja dat zou nu nooit... Ja, ik kan over tien jaar misschien weer in het Engels of zo. Ja, ja, ja, nee hoor, maar voorlopig uh, blijf ik even knutselen met de Nederlandse taal. Mm -hmm. Het is af en toe een enorme... Ja, het is hartstikke moeilijk om... Uh, ja, um, lijkt me ook. Ja. Mooie woorden te vinden. Ja, mooie woorden zijn zeldzaam. Toch? En inhoud en zo, <laughs> ja. Dat dat dan ook nog samen gaat. Wat, wat, kunnen we, wat inhoud betreft, wat kun je verwachten als je naar naar jullie theaterprogramma gaat. Nou, wij hebben het uh, ja, eigenlijk echt ook bijna letterlijk uitgekleed... qua uh, muziek. Ja, gewoon gitaren en stemmen. Hm. Veel gitaren, dat wel. Veel verschillende gitaren. Dobo, lab, steel, uh, akoestisch gitaar, elektrisch gitaar. Maar we brengen echt een puur liedjesprogramma. Afgewisseld met hele korte uh, literaire teksten van Thomas Verbocht... Die uh, ja, naar aanleiding wat ik hem weer heb aangeleverd aan uh, liedteksten, is hij daar weer iets voor gaan verzinnen. Mm -hmm. En uh, dat vult elkaar op een hele bijzondere manier aan. Jou, die dus samenwerking die bestaat al langer. Dat gaat er heel ja, goed, kennelijk. Ja, ik vind het erg leuk met hem uh, werken. Want uh, ja, we zitten gewoon op dezelfde uh, op lijn. Veel melancholie. En, uh, ja, nee, ik vind het heel leuk om, om liedjes en mensen, vooral ook uh, mensen even op het verkeerde been te zetten. En dat dan toch blijkt dat die tekst die hij dan weer aandraagt... weer uh, een verband heeft met bijvoorbeeld drie liedjes daarvoor... of een ja. het groter geheel. Maar uh, ja, nee, het is, het is echt een voorstelling over... Ja, pas op de plaats, even nadenken, even ademhalen. Het is er allemaal gebeurd, wat heb ik allemaal meegemaakt? Mo hoe moeten we nu verder? Ja. Waar gaan we mee verder? Kortom de grote vragen des levens. Uiteraard, en daar fijn. gaat eigenlijk ja. alle muziek over. Nou, Vanavond, uh, voor we verder gaan, uh, te zien in uh, Noord-Schaarwoude. Uh, zo heet die voorstelling, hè? Voor, ver, verder voor we verder gaan. 7 februari is de première in de Kleine Comedie hier in Amsterdam. En daarna toert de voorstelling tot en met 29 maart door Nederland. Meer informatie en speeldata die zijn te vinden op BHT. Van je Dankjewel. En straks uiteraard nog een nummer. Ja. ja heel fijn. <laughs> Joke Hermsen. Joke J. Hermsen. Ik ga het gewoon volhouden. Die stort zich Echt? in haar nieuwe roman op gedesillusioneerde vijftigers. Of mensen die bijna vijftig zijn. Kan ook. In Blindgangers komt een uh, groep vrienden bijeen... voor een uh, 25-jarige reunie in Drenthe. Ze kennen elkaar van de studie filosofie. Vroeger zaten ze vol met idealen en uh, daar is eigenlijk heel weinig van over. Daar zijn nu zorgen over kinderen, scheidingen, mislukte carrières uh, en dergelijke voor in de plaats gekomen. Een blindganger is ook een onontploft uh, on uh, explosief. Hè? Ja. Is, is dat beeld erg, erg op, op de personages van toepassing ook? Nou ja, Je zou misschien wel kunnen zeggen dat ze alle zeven een soort bommetje bij zich dragen. Wat uh, als de omstandigheden maar ongunstig genoeg zijn, tot ontploffing kan worden gebracht. En in een aantal gevallen gebeurt dat eigenlijk ook. Ja, ja. ja. Die, die, die mensen die hebben elkaar ooit leren kennen tijdens die studie. Of ja. die zijn er ook uh, zwerven er om, uh, omheen, zwerven ja. eromheen. En uh, uh, zijn hun idealen kwijtgeraakt? Wat waren die idealen eigenlijk? Nou, die idealen waren in ieder geval een poging om mm. vanuit een soort gemeenschappelijk uh, ideaal de wereld te verbeteren of te veranderen. Of uh, ja, vooral die gemeenschappelijke inzet om dat samen te doen en mm -hmm. nou, daarover na te denken. En natuurlijk een soort kritische blik op de wereld en op de maatschappij. En daar met elkaar over praten, over discussiëren. Uh, uh, ja, zo zat die groep vroeger in elkaar. Ook tijd hebben voor elkaar en voor elkaars problemen aandacht kunnen opbrengen. Hè. Al die vragen stellen die de zangeres hier net Diabetici, noemde. Ja, ja. Ik moest wel lachen bij haar verhaal. Ze, ze kan zo uit mijn roman komen. <laughs> Personage met, nummer acht. Ja, ja, met de aandacht voor de, de weemoed of de melancholie. Mm -hmm. De oproep die zij ook deed om een pas op de plaats te maken, om eens na te denken, om weer eens Wezenlijke vragen te stellen. Uh -huh. nou, daar zijn deze zeven personages yeah, yeah. allemaal mee bezig. Zijn ze daarin uitzonderlijk? Of ik zou je kunnen zeggen van iedereen van die generatie of van elke generatie die die leeftijd bereikt, die, die worstelt op een gegeven moment met dat soort vragen? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, de vraag die ik stel in het boek is een, een vraag die Kant zich 200 jaar geleden stelde, de verlichtingsfilosoof. Wie zijn wij op dit moment van de geschiedenis? En die wie die dacht ik dat die vooral zou slaan op mijn generatie. Dus de late veertigers, iedereen in de jaren zestig geboren is. Mm. Maar nu blijkt, uit brieven, mails, recensies... dat ook twintigers en dertigers zich ja. heel erg in deze thematiek herkennen. Dus dat wie, dat dat, dat als het ware de afgelopen week steeds ja. meer uit. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel opmerkelijk om te zien. Want, want die hebben jou gemaild of geschreven naar ja, aanleiding van het ja. boek? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Een collega-redacteur van de Icon uh, Radio waar ik was... Met, in gesprek met Paul Rozemuller. Die redactie die had daar dagen over lopen discussiëren... Uh, over dat boek en zowel Rozemuller als ook die veel jongere redactrices, die dachten dat het boek over, over hun ging. En dat had Als je de verwacht. leeftijden verandert, dan kan het gewoon, is het universeel. Nee, want, want het boek wordt natuurlijk gedragen door weemoed. Hm. He, door, door, door weemoed om wat er voorbij is. En vroeger vormden we een groep. Vroeger hadden we een soort oprechte vriendschap. Vroeger geloofden we nog dat de wereld zou kunnen veranderen. Vroeger hadden we nog idealen waar we onze armen naar uitstrekten. En dat heeft die, hebben die jongere generaties toch veel minder meegemaakt. Die zijn toch al in deze materialistische tijden... Hm. ook individualistischer tijden opgegroeid. Dus dat heeft mij wel verbaasd. Dat zij ze dan ook daar blijkbaar in herkennen. Ja, ja. Nou, nou ben ik van 62. Dus ja. ik ben ongeveer van die leeftijd... Midden in de doelgroep. Je bent, ik ga je want, leeftijd niet doen, maar ja. je bent ook van hetzelfde. <laughs> Daarna aan de andere kant van de tafel. Ik uh. ben ook nog een beetje van die doelgroep, hoor, want ik ben uit 66. Ja. Maar um, ik herken de vraag wel. Ik heb ook filosofie gestudeerd, alleen... Bij mij is het nooit, heeft het nooit tot weemoed geleid. Ja. Dus misschien is het ook een verschil van, uh, van karakter. Ik vind dat altijd een vraag die engageert en, mm -hmm. en activeert... en in, in wat je ook doet uh, in je werk ook op de toekomst uh, gericht moet blijven. Of je nou door, door jaren ja. wijzer wordt en denkt... misschien uh, kunnen we het niet zo snel oplossen... als je met de een drang van een 18-jarige ooit dacht. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar... Uh, dat engagement is bij mij niet, uh, is ja. niet weg. Is er nog gelukkig. engagement? Bij, bij mij trouwens nee. ook. Iets? Nee, nee Anders gelukkig die boeken, maar. Die boeken is, allemaal niet schrijven. Maar ja. is er bij, bij, bij die personages? Het zijn ja. er acht, dus een beetje veel. Of zeven om, om allemaal te, ja. te, te, te behandelen. Maar hebben die nog wel iets van engagement? Willen ze nog wel vooruit in de wereld? Of is het nou, vooral na van de staan? Helft, en, de helft wel. Mm -hmm. he, de helft uh, praat precies zoals Dana. He, van, uh, we zijn nog altijd bezig met ja. engagement. Ja. We moeten de moed niet opgeven. We moeten ook proberen om wat meer met elkaars gezelschap op te zoeken. En we moeten vooral proberen om weer nieuwe soorten... Utopische vergezichten ja, te schetsen. Ja, ja. Want dat is natuurlijk wel het probleem van onze generatie, of van die in de jaren zestig zijn opgegroeid. En toen konden we nog geloven in een sociaaldemocratie. Toen konden we nog geloven in, in wat meer uh, ja, linkse utopieën. En geloof die in zijn, het huwelijk. Want we, in de er zijn ook nogal wat duurzame, duurzame verhalen stellen, uh, of samengestelde ja. gezinnen in, in, in deze roman. Ja. Uh, en na huwelijken die al dan niet goed, uh, goed functioneren. Nou ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk de feiten van onze ja. werkelijkheid. En meer dan 50% van de stellen gaat uit elkaar. Ja. En een van de problemen waar deze generatie mee worstelt, is hoe gaan we nu met elkaar om mm -hmm. als zo'n huwelijk strand. Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, uit allerlei onderzoek is gebleken dat um, bij de meeste mensen dat op een nogal conflictueuze manier gebeurt. He, dat het weinig stellen lukt om op harmonieuze manier uit elkaar te gaan. En daar betalen de kinderen de grootste prijs voor. Ja, He, het zijn ja. er zo'n 60.000 per jaar. Als je kijkt naar de psychische gevolgen van die kinderen die uit wegscheidingen komen... Nou, dat is ongelooflijk. Dus, dus, dat, dat, maar is dan de het boodschap, ernstig. ga wel uit elkaar, maar doe het dan harmonieus. Want nou ja, dan valt het mee. Allerlei personages die werpen allemaal verschillende ballonnetjes op... Mm. over hoe je dan dat zou kunnen aanpakken. He, één op het oppert, uh, de verliefde vriendschap. He, dat je niet meer zo het huwelijk en de eeuwige trouw moet doen. Niet meer die trouwbelofte ja. aan vast wil houden... maar ja. de vriendschapsbelofte ja. daarvoor in de plaats wil stellen. Want als je naar uit elkaar gaat, dan heb je in ieder geval nog die vriendschap... Waarmee je die kinderen nog een ja. vertrouwen en een veilig dak boven in hun hoofd kan bieden. Ja. En weer anderen hebben het over laten we gewoon een contractje voor maar een paar jaar afsluiten. En dat elk, elke drie jaar Verlenen. evalueren. Ja. En enfin, alle experimenten ja. worden daar... En, en wat is jouw, jou, zelf jou, jouw visie daar? Ja, kijk, sommige... Je kunt mij natuurlijk nooit één op één met al mijn nee, personages... Nee, nee, nee, dus, nee, maar je bent natuurlijk een... Nou, die term verliefde vriendschap, Dat moet ik wel van bekennen. Oh. Dat is wel iets wat ik in andere teksten ook al vaker uh, heb, uh, heb gebruikt. Ja, want omdat, liefde is wel een thema wat jij ontzettend... En het uh, boeit. Ja, dat, he? Ik ja, weet dit... nog de vorige keer dat wij elkaar spraken was... over de liefde, boek ja, over klopt. de het bellen ja, van Zuilen. Ja, ja, wat ja. ook uh, dat thema uh, helemaal heeft uitgediept. Ja, dus. Dit boek zou eigenlijk moeten gaan over vriendschap en andere ongemakken Wat precies het thema van de Boekenweek is. Ja. En die andere ongemakken is dan toch het nihilisme hè, van, van deze tijd. Het op hol geslagen kapitalisme. Dat is eigenlijk waar het boek over gaat. En ondertussen komt kom dan toch weer die relatieproblematiek er doorheen. Als het ware, maar het blijft een subthema. Ja. Maar goed, die verliefde vriendschap, als ik daar nog iets over ja. mag zeggen... wat ik daar mooi aan vind... Is stel dat op een gegeven moment, nou, na 10, 20 jaar... Die, die, die verliefdheid wat is uitgeraast. Is dat dan een reden om met zoveel geweld en haat en woede... uit elkaar te gaan? Mm -hmm. Of kun je dan gewoon zeggen... nou ja, dan houden we die vriendschap mm. over. Ja. En dat, dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Ja. Nou zegt, nou zegt uh, je, je boek is ook wel besproken. Vanmorgen zegt uh, Daniel Serdijn in de, de volkskant van ja, je moet gewoon uh, de, de juiste persoon in de haak slaan. En dan hoef ja. je ja, daar helemaal niet druk over te maken. ja, ja als het zo makkelijk zou zijn, ja. dan zouden we niet al die problemen hebben. Hmm. Ja, dat is uh, helaas, uh, kan 50% van de, van de westerse wereld is daar niet toe in nee, staat. Nee, en dat precies. is natuurlijk het probleem. En als je dat ontkent met zo'n ja, dooddoener, dan sluit je je ogen voor nogal wat. Ja, ernstige problematiek op dit, dit moment. Ja, ja. Het boek gaat dus uh, over uh, mensen uit Amsterdam... die, die, die uh, ja. verschillende soorten van relaties hebben. En ze komen elkaar, uh, allemaal rond de vijftig appen... komen elkaar tegen in een huisje in Drenthe. Althans, daar uh, gaan ze naartoe om een soort van jubileum te vieren. Dat is natuurlijk een ideale plek om, om uh, alles tot ontploffing te laten brengen. Te laten komen. Mm -hmm. uh, omdat je, je zit daar erg, heel erg één op één. Ja. Ik dacht ook wel meteen, het is, het is wel een film. Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ja, nog Ja, de Moedanen dan... Ik ga het meteen lezen. Terug in de trein. Ja, Nicole van Kilstonk, kwam daarmee aanzetten. Wil maar de van de Volkskrant. en Nicole van Kilstonk die bij mij in de straat. Ja, die was daar heel erg in geïnteresseerd. En ik heb daar geen seconde over nagedacht. Maar weet je hoe het komt? Stil de tijd, mijn boekje hiervoor, het ging echt over tijd. Over de ervaring van tijd... En in het verlengde daarvan het woord aandacht stond Aha. daar heel centraal. Hè? Um, dit boek is heel erg ruimtelijk gedacht. Ik wilde hier het woord afstand verkennen op alle mogelijke manieren. Ook door je in de ruimte te verplaatsen. Hmm. Maar ook door afstand te krijgen ten aanzien van jezelf. Dat je ook eens over jezelf kan nadenken. En die afstandelijkheid, die ruimtelijkheid... die is denk ik heel erg in het boek terechtgekomen. En misschien dat mensen daarom aan een film denken. Ja, ja. In de, in de... Het is een reis door een ruimte. Ja. En niet alleen de buitenwereld, maar ook, ook, ook een reis door de binnenwereld. Zeg maar. Oké, okay. nou, iedereen mag die reis uh, gaan maken. Ga, ga, ga het boek lezen. Ik vond, ik vond het een uh, vrij uh, boek. Ik heb het met veel plezier gelezen. Uh, Blindgangers heet het. Het is uitgekomen bij de Arbeiderspers. En Joke J. Hermsen heeft het geschreven. Dank je wel. Um, de live muziek? Nee, eerst even de 80 seconden. Ja, laten we dat eerst doen. Dat is een mooie, hele mooie 80 seconden. Ze past namelijk perfect in, uh, in het programma van, uh, van vandaag. Uh, want haar ja, uh, opa en overgrootvader, ze knikt, waren allebei directeur van uh, Carré. En uh, een Leo, Leo Blokhuis, die uh, straks hier aan tafel komt... die gaat waarschijnlijk in maart haar debuut-EP uitreiken. Uh, ze zingt soul met een vleugje funk en pop. De 80 seconden van June Noah. the baby De timing voor sommige mensen die dachten dat het zo perfect. June Noah was dat. Uh, eigenlijk heet ze anders, maar dat moet ze zelf maar vertellen als ze dat wil. Ik weet nooit of de mensen dat willen. Of dat ze misschien wel geheim willen houden. Dat ze een artiestennaam toch vooral... Uh... Ik bedoel, Leo Blokhuis. Dat heet ook niet Leo Blokhuis. Natuurlijk. Nee, eigenlijk, toch? kom op zeg. Nee, dat, dat zou hij willen toch. Zeg, uh, June. of uh, Ja? Ja. June, ja, oké. Okay. <laughs> Zoals ik al vertelde, Leo die gaat in maart waarschijnlijk... ik weet niet of die afspraak al gemaakt is... gaat hij je, je debuut-EP uitreiken. een keiharde onderhandeling. Ja, dat is euh... nog niet helemaal rond, begrijp ik nu. <laughs> Misschien dat we het hier af kunnen, hier af kunnen kaarten, heet dat, geloof ja. ik. Maar ja, Leo heeft natuurlijk ook erg druk de uh, komende tijd. Ja, ja agenda's even erbij. Ja, dus we ja, moeten echt ja. even agenda's... Maar, maar, maar, maar, maar waarom uh, Leo? Nou, waarom Leo? Nou, ik vind... Ja, uh, ja Leo. Ja, <laughs> ik vind, ik ja, Nou, ik vind gewoon uh, dat hij heel uh, inspirerend uh, praat over de oude Aha. muziek. En uh, hij is voor mij echt de soul professor van Nederland. Ja, want dit is, oude, dit is oude muziek die hij maakt, vind je? Ja, nou ja, het is wel geïnspireerd op oude muziek. Het is hm. natuurlijk geen oude muziek. Um, het is ook wel muziek die uh, natuurlijk wel ook commercieel uh, is, want... Zo vanuit het oogpunt is het wel ook geschreven. Mm -hmm. Dat het radiovriendelijk is. En dat ja. het gewoon lekker in het gehoor ligt. En toegankelijk voor het grotere publiek. Maar het is wel... Uh, ja, Ik ben wel erg geïnspireerd door de oude Sol. Wie die, die is de grote, ja, de grote held? Nou ja, Motown is eigenlijk gewoon het meest Alles van Motown? Woord het woord. Ja, eigenlijk, eigenlijk voornamelijk. Maar ja, een heldin zoals Etta James uh, ja. uiteraard. Maar ja. dat, uh, God hebben haar ziel. Ongetwijfeld. Ja, ja, absoluut. En uh, nou ja, Shirley Best die vind ik ook helemaal te gek. Uh, maar ook Otis Redding. en mm. nou ja, Allerlei namen die ook uh, in het boek van uh, Leo worden genoemd. Die ja. is dus nu echt helemaal uh, opslur op dat boek. Goed, jij hebt uitgelegd waarom Leo <laughs> nu even... Uh, Leo, waarom June? Uh, om, nou ja, ik ken haar niet heel goed. Maar de liedjes die ik van haar ken vind ik heel goed. Ze heeft een mooie, authentieke sound. Ze heeft een ontzettend fijne band. En uh, ik vind het inderdaad meer Noord dan Zuid. Dus meer Motown dan, mm -hmm. uh, dan stax en uh, Goldwex, zeg maar. Um, en ik ben ook wel benieuwd om meer van er te horen. Maar, um, um, en het is niet zo heel ouderwets, want soul is gewoon rete hip-hop moment. En dat, is, dat barst wel van de referenties naar uh, de jaren 60 en de vroege jaren 70. Maar het is toch ook echt van nu. Hm. En ook wat zij doet, dat is niet alleen maar een retro-achtig ding. Dat is echt, echt van nu. En dat vind, ik wel, dat vind ik wel goed. Wat ik van haar ken, vind ik echt absoluut goed. Dus maar je hebt het al gedraaid, ook in For the Record, toch? Uh, in, zowel in For the Record als in Sweet Soul Music. Dus hm. dat, uh, ik dat doe, doe, doe mijn best. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, we, Geeft dat ook reacties? Merk je dat het ook meteen... Uh, dat de mensen dan vragen van... hé, hey, wie, wie ben jij? Of, uh... Uh, nou, niet heel direct... van dat er dan ineens van alles op me afkomt. Maar uh -huh. ja, de meeste mensen die mij kennen... die kennen Leo ook wel. En uh, ja die vinden het sowieso helemaal te gek. Uh, Als ze jou uh, kennen, dan kennen ze inmiddels Leo ja, ook. Ja, ja, maar. ja. Absoluut. <laughs> die stelt ze <lacht> dan gewoon even voor. Ja, ja, nee, ja. Die, uh, ja. Nou, we houden het in de gaten. Ik heb nog één vraag. Want je vader. Nee, opa en overgrootvader ja. waren dus directeur van CRE. Ja. Dan moet, moet je ongetwijfeld hier wel in de gang hebben rondgekropen, Absoluut. of niet? Ja, ik heb hier echt als kleinkind. Nou ja, we kregen, ik heb mijn opa dus helaas zelf nooit gekend. Maar uh, wij kregen altijd uh, gratis kaartjes nog opgestuurd. Neemig. Nu niet meer, helaas. <laughs> Dat maar, waren nog eens tijden. <laughs> Dat waren goede tijden. Yeah. En uh, ja, ik heb heel veel shows gezien. En ik denk ook wel. Dat het heel erg leuk is voor mij. Dat ik, uh, ik heb hier mijn fotoshoot ook gehad. Voor mijn single mm. en EP die eraan komen. Ja. En ja dat is voor mij natuurlijk de meest inspirerende omgeving. Ja. Uh, om wat, als wat, klein wat, keer... Nog één ding. Wat is de mooiste herinnering hier aan dit gebouw? Eentje. Nou, <laughs> ik weet nog één keertje. Uh, toen ik als heel klein meisje tijdens de pauze van een voorstelling... Uh, liep ik door de kantine, zeg maar. Waar je wat drinken kan halen. Ja. En ik keek helemaal om me heen. Want ik vond het allemaal zo mooi. En ineens liep ik ja Eigenlijk tegen het kruis aan van iemand. En toen keek ik omhoog. En toen zag ik een hele grote snor. En dat was Tette Brager. Nou ja. <laughs> en dat, dat is er nog zo bijgebleven. Dat een raar verhaal is dit, hè? Ja, dat zou mij ook een ja. onverdreppelijke ja. indruk gemaakt <laughs> <Ja. laughs> Nou, ik denk dat we maar gauw naar de cultuurtips moeten ja. doen. Crutch crusher. Ja, uh, Joker, heb jij iets gelezen, gezien, gehoord... waarvan je zegt, daar moeten we allemaal eventjes uh, aandacht aan besteden. Da daar moeten we naartoe. Nou of... ja, ja, dat was uh, hm? eigenlijk een uh, film uh, Perfect Sense. Heb jij die gezien? Dana? Ja, kan Dana? die niet. Ik heb het nog niet gezien. Nou ja, nee. omdat, ik, omdat die zaal uh, was helemaal leeg in het ketelhuis. Niet zo oh. leuk voor het ketelhuis. En ik vond het een hele aangrijpende film. Uh, ik heb er nog niks over gelezen. Ik, niemand gaat er naartoe. Hm. Niet zoals men allemaal massa naar de Iron Lady gaat... of naar J. Edgar gaat. Of ja. Wij waren enorm verrast door deze film. Het is een Engelse film. We moeten er naartoe. Het uh, lijkt me... Is echt een Nog één keer de titel? The Perfect Sense. The Perfect Sense. Het is eigenlijk hoe een virusaanval mondiaal... één voor één onze zintuigen uh, wow. uh, uitschakelt. En, met, tegelijk, ja, met tegelijkertijd is het dan ook een soort ode aan die zintuigen. Ja, ja. Dus dat is wat heel subtiel in beeld gebracht. Dan heb jij een typisch... Ik vind natuurlijk ook dat iedereen naar het Filmfestival Rotterdam moet ja, gaan. Dat snap ik. En die Perfect Sense die, uh, komt dan uh, volgende week wel. Want daar is nu zoveel te zien dat laat maar zeggen, daarna niet meer in de bioscopen gaat. echt gewoon gaan. Blind, waar is nog een kaartje voor? Hm. En dan... Uh, Hop, ja. in het donker. trouwens dat je ook uh, audiowandelingen door Rotterdam kunt maken. Ja. Dat lijkt me ook zo leuk. Dat ga ik ook nog doen. Ja. Dat moet echt fantastisch ja. zijn. Dan hoor je allemaal Koreaans in je hoofd opeens. <laughs> Terwijl je voor de station staat of voor de doelen of zo. Goed. Leo, heb jij nog een tip? Jazeker. Ge... Ja... Zeker. ja? Um, ja. Nee, ja, ja nee, ik weet wel wat. Uh, maar moet het, moet het binnen een bepaalde... Nee, want kijk, je kunt wel zeggen van de volgende week... maar uh, ja, ja. Uh, over een maand, over een kleine maand... ik weet niet precies de datum maar dat vind je snel genoeg... komt Shelby Lin in Paradiso. Oh, dat is gek. een ja. ontzettend goede zangeres... die in Nederland vooral bekend is geworden... omdat ze een coverplaat met Dusty Springfield materiaal heeft gedaan. Maar zij heeft eigen liedjes, die zijn geweldig. Zij bevindt zich een beetje op het uh, Amerikanen... snijvlak met de soul, uh, dus country soul-achtige invloeden. Ontzettend goede zangeres en die is hier zelden tot nooit. Ik zal er zelf niet zijn, want ik sta... Op de lange latte, dat is hartstikke leuk. Dus het is in ieder geval in de week van de voorjaarsvakantie, en ik ga daar toch een rotdag in de bergen hebben die dag, <laughs> omdat je niet, omdat ik niet naar, naar zijn. Shelby niet kan. Nee, okay, nou gaan dat, jullie voor mij. Nee, ja, dat ga ik graag voor jou in, in jouw plaats. Straks praten we over uh, de band, de voorstelling die je daarover hebt gemaakt. Is nu het journaal van half vier met Gert Kluk. Radio 1, het NOS journaal.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 Het is nog niet duidelijk of de opschorting het definitieve einde betekent van de missie. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wil andere gemeenten helpen... om de Hells Angels buiten de deur te houden. Het clubhuis van de Angels in Amsterdam is gesloten. En nu zoekt de motorclub een nieuwe plek. Van der Laan zegt dat collega-burgemeesters bij hem terecht kunnen voor advies. De oppositie in Senegal heeft opgeroepen tot meer verzet tegen president Wade. In diverse steden in Senegal zijn de afgelopen nacht gevechten uitgebroken na de uitspraak van het constitutioneel hof dat de 85-jarige waarde voor een derde Amstermijn in aanmerking komt. Dat is in strijd met een wetswijziging uit 2002 die maximaal twee termijnen toestaat. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is opium. Ja, dit is uh, Carré, want daar zitten wij. Zeer gezellig. Uh, b van de Poel is op de achtergrond uh, nog even aan het uh, muziek aan het maken. Een soort uh, extra track, bonus track is hij aan het opnemen. Misschien, ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Het zou leuk zijn eigenlijk. Ja. <laughs> dat u dan naar, naar onze site gaat, opium.avo.nl en daar dan nog een extra nummer kunt uh, luisteren. Is de opium recordings aan het, De opium uh, recordings, ja. ja. We, we hebben van een ander programma afgekeken. Dat vonden we wel een goed idee. Uh, u kunt ook twitteren naar dit programma. Dat, uh, dat weet u inmiddels, uh, hekje... Uh, Opium Afro of hekje Hans Opium kan allebei. Straks uh, Leo Blokhuis over de voorstelling die hij rond de band de band maakte. Ik vind het toch ingewikkeld hoor met die band. Ja, dat ja. is het. Maar ja. zo oer is het. Ja, het is niet anders. Het is de oerband eigenlijk. Ja. En nu eerst uh, Dana Linsen, want we gaan uh, ons in de film storten. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week het film. Film met uh, Dana Linsen. Je hebt je even losgerukt uit het Filmfestival Rotterdam. Uh, uh, de Oscar nominaties, zijn die daar ook nog een uh, onderwerp van gesprek? Ik denk het niet. Hè. Niet echt, want dat is al meteen weer uh, vorige week. Maar aan de ja. andere kant, er zijn natuurlijk wel films in Rotterdam te zien. Zoals Hugo en The ja. Descendants. Ja. Die ja. voor Oscars genomineerd zijn. Dus in die zin uh, loopt dit jaar alles mooi in elkaar over. Want dat zijn niet alleen dus films die um, kans maken op een Academy Award. Mm -hmm. Maar ze draaien in Rotterdam en gaan volgende week ook in de Nederlandse bioscoop uit. Dus het is één grote, woelende filmzee. Ja, ja uh, uh, uh, uh, zijn het goede nominaties, terecht nominaties? De, nominatie? de artiest heb ik zelf niet gezien. Maar het schijnt een prachtige film te zijn. Is waar. En uh, Hugo ook. En, Aha, het zijn, en dat zijn consinties. de films. Hugo ja, ja, ja. heeft ja. elf nominaties en die artiest tien. En het zijn allebei films die gaan over uh, de begindagen van de cinema. Hm. Hugo is dan wel 3D en uh, die artiest is zwart-wit. Dus ze zijn qua stijl heel anders. Maar ze brengen echt een, een ode aan de de tijd waarin het allemaal begon en waarin de verbeelding nog uh, moest niet alleen aan de macht was, maar ook nog deels moest worden uitgevonden. Dus het, het lijkt me heel moeilijk voor die Academy-leden straks om te gaan kiezen van ja, wat, welke appel of welke peer gaat het, uh, gaat het worden? Dus wat dat betreft zou het ook nog maar zomaar kunnen dat ze allemaal technische prijzen gaan krijgen en toch de Descendants met uh, George Clooney dan ineens ja. met alle ja, uh, ja. belangrijke prijzen ervan ja. doorgaat. Is uh, grijpen terug op een sfeer die er ooit was. Want je schreef ook van, van de week in Nederland, van de, de, de Oscar goes to de, de, de ja, film, die, de, die het beste nostalgisch... De sfeer we, van wel leren ja, het dus meeste dus Een soort weet nostalgische weet we zijn op een nostalgische het, tour. Ik vind het ongelooflijk. Die artist was natuurlijk al een zwijgende zwart-wit film... die helemaal in de stijl van mm -hmm. de, de, de gouden era in Hollywood gefilmd is... die dan dit jaar al in Cannes draaide. Het een dus ongelooflijke hit geworden. Iedereen heeft het erover ja. en wil er heen. Ik kreeg gisteren nacht nog een sms-bericht van iemand. Toppunt van ironie. Voorstelling van die artist afgelast wegens uh, geluidsstoring. Geluid. <laughs> Maar goed, want er zit natuurlijk wel uh, muziek bij. Ja, ja. Maar iedereen is er dus enorm, uh, en, enorm mee, mee bezig. En het mooie van Hugo, film van Martin Scorsese... die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet voor uh, filmreservering... Mm -hmm. is dat het, uh, het gaat echt over Georges Méliès. Een van de eerste filmpioniers... die alles zelf bouwde. Van sets tot camera's. En eigenlijk de eerste uitvinder van special effects. Die zichzelf uh, wist te vermenigvuldigen. Zijn eigen hoofd wist, wist af te hakken in films. En dat is op zo'n speelse hm. en kleurrijke... en dynamische manier in beeld gebracht. Ja. Dus ik weet het ook niet waar ik op zou moeten stemmen. Ja, je bent geen lid van de Academy Academie. Gelukkig, dus dat weer. gelukkig. God, goddank zeg. Ja, een sessie overigens die ooit... Uh, de The Last Watch. De laatste, laatste concert van, van, van de band. Ja. Dat ook dat die regisseur in jouw hart een speciale plaats inneemt? Of? Uh, nee, want ik heb hem ook uh, uh, Shine a Light van de Stones mm, zien maken. En dat ja. vond ik niet echt een hele goede film als film. Stones is een fijne band natuurlijk, maar was meer had meer in gezeten, vind ik. Maar The Last Walls is een... Is een... Is, is een fantastisch document. Hoewel daar ook veel, bijzonder veel kritiek op te leveren is. Natuurlijk de rol die Robertson daar ja. op eist en uh, al dat gedoe. Maar. En de film uh, over de documentaire over George Harrison. Die heeft hij toch die ook. Die is, een, maar die is. is erg mooi. Dat is een juweel. Ja, dat ja, is ja, een ja. lange zit, maar die is elke ja. seconde waard. Ja. Ja, ja. Ja. Dan de tweede film, uh, The, The Descendants. Uh, film met George Clooney. Met George Clooney. Ja. Uh, genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol. En die zal die al ook al ooit gaan. Heeft hij ooit een Oscar gemaakt? Oh, weet je wat het met die Oscars is? Het is altijd zo'n enorm excitement en. en mm -hmm. Grote spanning. En dan is het afgelopen en dan denk ik, oh ja, hoe was het ook ja, weer met die, die Oscars? Want <laughs> zo belangrijk is het ook niet. Ik vind het de laatste jaren is het heel erg een, een ding van de, de industrie en marketing geworden. Ja? En dat kan allemaal op posters en hoe meer cijfers en van die beeldjes je daarop kan zetten. Hoe groter. Dus nu denk ik, oh ja, de Oscars en George Clooney moeten hem gaan winnen. En dan over wanneer is het 26 februari worden ze uitgereikt. als het En dan ben wij. ik het alweer ja. uh, vergeten. Ja. Het zou me niks verbaasd uh, als, uh, als de heren van Orkater... Uh, Leopold Witte en Gert Lagerveen daar de volgende keer nou ja, een voorstelling over gaan Nou ja, wat zij ja. natuurlijk in het vorige uur vertelde... dat heeft heel veel daarmee te maken. Want ja. de, de, de Mannetjesmakerij, et cetera. Want de film is etcetera. een van de meest ja. gespinde uh, vormen van journalistiek. Maar gaat hij die over, die Descendants? Die Descendants is uh, een film van Alexander Payne... die we kennen van About Schmidt en Sideways. En die heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van de heren op zekere leeftijd. Inderdaad, weemoed, waar we het ook al over hebben gehad. Hoe moet je verder leven als je ouder wordt? Heeft het allemaal nog zin? En George Clooney als vijftiger in Hawaii hemd, op Hawaii... Um, advocaat en, uh, en grondeigenaar en, uh, en erfgenaam... die uh, wordt met deze vragen geconfronteerd... doordat zijn vrouw in coma is geraakt na een ongeluk. Hmm. En dan uh, door zijn rebelse puberdochters er ook nog even fijntjes op wordt gewezen dat ze hem ontrouw was. Kortom, terwijl zijn, zijn vrouw daar ligt en hij alleen maar een soort goede man wil zijn, um, stort de wereld langs Nou ja, dat ontrouwfragmentje heb ik overal heen. al gezien. Maar we gaan het ook nog even laten, laten horen. Ik vind ik het leuk. Ik wil niet over dat spreken met iemand. Wat je over hebt, twee moet je het verplaatsen. Grouw op. Je hebt echt geen klug, do you? Maman is je gegeven. Ik denk altijd wel, als, als, je, als je dat fragment al overal hebt gehoord... dan is dat ook het enige hoogtepunt van de film, of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo, want nou. er zijn heel veel van die ja. soort... Eigenlijk is Clooney een beetje de, toch wel een soort bleuje man... ondanks die fleurige Hawaii-hemden. En om hem heen zitten genoeg uh, karakteristieken en ridicule personages, dus, uh, En het lijkt wel alsof regisseur Alexander Payne verliefd op hem is. Want voortdurend dat hoofd van Clooney nou, in zijn gezicht. Weet ik, nee, maar ook, ook op een hele mooie manier. Want daaraan zie je zijn, zijn werdegang en zijn ontwikkeling van iemand die uh, tamelijk op het uiterlijk uh, leven gericht is. Of in ieder geval niet heel erg veel introspectie heeft. Zie je langzamerhand in kleine blikken. En daar blijkt, daar blijkt hij gewoon een hele mooie, uh, ook subtiele acteur te kunnen zijn. Hmm. Uh, zie je op dat gezicht afgespiegeld. En dat ze heerlijk als regisseur het moed hebben om uh, met close-ups te werken. Ja, mooi stilspel. En het er ja. niet televisieachtig uitziet. Ja, ja goed. Uh, hadden we nog meer? Je had nog een film, toch of niet? We ja, hadden er twee. We hadden Hugo blackout en Blackout. Ja. Dat is, uh, dat is heel gun. grappig, want ik ben eventjes uh, weggesneakt uit uh, het Rotterdam gebeuren. om in uh, Pathé de Kuip Blackout te zien. Een film van Arne Tone. Een uh, gangstercomedie in uh, Quentin tarantino stijl. En ik was buitengewoon verrast en vermaakt. Ook door, nou ja, gigantisch goede casting. Alex van Warmerdam als, uh, als rechercheur. Zo niet op zijn plaats. En daarmee echt, nou ja, dat, als we straks die Nederlandse Gouden Kovigen gaan krijgen... ik nomineer hem vast. Ja, nu al. Zo mooi in... Uh, in, en Raymond uh... Thierry als, als de hoofdpersoon, een ja. crimineel die op, op de avond voor en de zusje schuurman ook nog. zusje schuurman, ook heel, heel geestig. Het zit ook weer vol met allerlei kleine grapjes. Het zit ook visueel heel goed in elkaar. Ik vond het echt uh, de verrassing. Die had eigenlijk ook gewoon in Rotterdam op het festival moeten draaien. Mm -hmm. En waarom, ja, waarom is die daar niet te zien? Dan gaat Rutger Wolfson nou, over de directeur natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk een goed punt. Want het festival heeft bijvoorbeeld dit jaar... in de vorm van een Braziliaans uh, trash-programma... van de, tussen de jaren 60 en 80... Die wel weer heel, veel, heel de, veel aandacht voor, voor, voor hele, ja. hele vreemde... Uh, seks en geweld en slapstick-combies. Nou, ik heb er gisteren een gezien en dat daar viel... Ik weet niet wat er allemaal van de open viel, maar... Het was niet te doen. Um, maar dan denk ik, heb ook een beetje aandacht... voor dit soort verschijnselen in eigen land. Het zou leuk zijn om dat ook aan een internationaal publiek te presenteren. Nou, als je weer teruggaat naar Rotterdam, ja, geef dan, het even door. Ik denk dat ik het dan al meteen om mijn oren geslagen krijg. Dus, uh, Omdat je nu hier gezegd hebt, dat je? ik Precies, dat ik me met de programmering heb vermoeid. Zullen we het even twitteren? Let's do. Ja, gaan we doen. We twitteren het, kunt u het nalezen op... Uh, en Rutger Wolfson ook op uh, uh, afro. Nee, opium afro. Ik zeg steeds afro. Opium, opium afro. Uh, de live muziek, uh, Marcel de Groot en Beatitje van der Poel met hun uh, tweede nummer. En dat heet Als ik later. Als ik later nog eens langs kom. En de lichtjes in jouw ogen zijn gedoofd. Als ik later nog eens langs kom. En jij vraagt mij wie ik ben en waar ik jou van ken. En jouw hagen zijn als zilver als we zitten voor het raam. Kijk de eendjes in de vijver, ze zwemmen altijd af en... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. als ik later nog eens langskom en jij schuifelt op komt of Jij hebt plezier. ...van de Poel en Marcel de Groot... ...vanavond uh, voor we verder gaan hun programma te zien... ...in heel gauw in noord Karwauw. Uh, 7 februari zijn uh, ze dan hier weer in Amsterdam... ...voor de première in uh, De Kleine Comedie. En daarna toert de voorstelling tot en met 29 maart door Nederland. Meer informatie en speeldata op -van -de Ja, uh, Daarna zal je zien, er wordt ook meteen getwitterd al. Oh, nee. Ja, ja, ja, ja. ja. Blackout is heel goed gecast. Alex van Warmerdam verdient gouden kalf, zegt Dana Linsen in Avro. Zie je wel, het gaat heel snel. Nummer 933 uit de top 2000 van, uh, van vorig jaar. Het is het enige nummer in die lijst van The Band. Ooit de begeleidingsband van, uh, van Bob Dylan. En vooral bekend dankzij het uh, afscheidsconcert The Last Waltz. Dat, uh, ik zei het al, door de Martins werd gefilmd. Uh, Leo Blokhuis, die vertelt het verhaal van The Band in de voorstelling The Band Music from Big Pink to The Last Waltz. En ik, ik heb van de week die voorstelling gezien, uh, Leo, in, uh, in uh, Permanent. En ik moet je toch eerst even vragen: staat je microfoon aan? Ja, toch? test 1, 23 Oh, goeie ja. help. Ja, nee, dat wordt een dingetje, die microfoon. Want het grappige was, ik was gisteren in Borne... en ik kom op hetzelfde moment op... en ik ga vertellen Canada in de jaren ja. 50. En ik hoor... Word... Dus dat wordt een beetje de opening van de voorstelling, ja, ik. zou het denken. gewoon zo laten. Een rotte batterijpack was het gisteren. Ja, en ja. eergisteren was gewoon dat... Ja, ik had hem, wat ik had gedaan in plaats van... een, een, een mij vreemd soort Sovjet-Russisch model zender... dat ik voor deze voorstelling heb gekregen... ik had hem in plaats van aangezet op een ander kanaal gezet. Ah. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Maar het, was, het, het, het had wel een tol wat. Ja, ja. tuurlijk. Ja, nee. Ja, ja, als je, ja, dat ja, je ik zweet, me, ik zweet je vijf zweek... puntjes en jullie vinden het allemaal wat hebben. <laughs> <laughs> je gaat dood, man. Daar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja goed. Uh -huh. uh, waarom wilde je... Je dat verhaal van de band. Waar bedoel? Waarom doe je het jezelf aan? Waarom ga je op het podium staan om het ja. verhaal van de band te vertellen? Ja, dat, dat vroeg ik. <laughs> op dat moment vroeg ik nee, oh, ook. Nee, al. nee, nee, nee. Want ik zie daar ook wel dat het, het je weet zeker dat het goed komt. En ik zie ook wel dat dat, uh, dat maakt. Ik, ik ben daar niet heel erg van van slag. Ik bedoel, ik, het is, je hebt het liever niet. Maar uh, het was een valse start en dat kan. Maar um, het is een geweldig verhaal en de band is een, uh, vind ik, een onderschatte band. Dus er is een groot uh, muzikaal belang. En, en nu ook niet onbelangrijk... er zijn vijf muzikanten in Nederland... die spelen de band als een dolle. Het is zo'n genot. Het is eigenlijk, als je me diep in mijn hart kijkt... is het gewoon een rotsmoes om twee maanden... <laughs> als een kind zo blij op een podium te zitten... met vijf ontzettend ja, goede muzikanten. Deze mannen die zijn op elkaar ingespeeld. Die spelen die muziek al, al heel lang. Ja, niet, niet dagelijks. Nee, maar, de, want dat zijn allemaal muzikanten die bij andere groepen veel doen. Ja, normaal. Komt de uit, Dijk, andere, Wouter, Van Schiago. Ja. Het, het Laura Veen, Erik van Teijzen... het komt overal vandaan. Ja. Maar... Um, zo, zo eens in de zoveel tijd. dan zoeken ze elkaar op. en dan vinden ze elkaar in deze muziek. Maar goed, die, die band heeft ook, een, ook weer in jouw ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Nou ja, zeker. Want um, als je. Ik, ik hou ervan om lijntjes terug te, uh, ja. te voeren. En wat, wat nu, behalve de soul waar we het net over hadden. Het ook, ook goed doet, is die, wat we Americana noemen, zeg maar. een beetje. Uh, country-invloeden, een beetje rock-invloeden. Daar zit ook een licht soulgevoel in. Die, die Shelby Lynn die ik net noemde is daar een goed voorbeeld ja. van. Maar er zijn er echt veel meer. En als je dat lijntje terugvoert, dan kom je gewoon bij de band uit. Mm. Dat is echt de eerste... Um, uh, groep in Amerika geweest... die zich als een band uh, presenteerde... en die louter, louter de Amerikaanse muziek invloeden in, uh, in zijn muziek uh, verwerkt En dat op een soort naturelle manier... dat allemaal bij elkaar laat komen. Wat ja, tot de dag van vandaag zo fris kind, klinkt... Als, als het maar zijn kan. Ja. In mijn oren in ieder geval. Ja, ja Beatrice van der Poel die zit hier ook aan tafel. J jij nou, was namelijk van de week ook bij die voorstelling. Ja, ik had de eer om de allereerste alle, alle, alle te zien. Hè? Ja. Dus je hebt het ook gezien van die microfoon. Maar ja, daar hebben we het niet meer nee, over. Nee. Maar we, uh, he, he, kun je zeggen dat jouw muziek zelfs... dat die ook terug gaat tot... tot de, de band of nou, ik, dat niet? Ik ben zelf niet daarmee opgegroeid, hmm. zeg maar. Maar het grappige is dat de muzikanten die op het podium staan... waar, waar Leo het net al over had... Ja. die hebben allemaal mijn platen ingespeeld. Dus ik zat daar natuurlijk ook alweer echt zo te genieten van die gasten. Dus uiteindelijk wat zij doen... dat is misschien wel weer terug te horen op mijn albums omdat zij daar echt, ja, zij zijn daar echt gewoon heel erg mee vergroeid met die muziek. Maar ik kan er zo van genieten. Ik vind het zo te gek. Band. Ja, maar toch, als nee. jij bijvoorbeeld uh, Ruler of My Heart in het Nederlands zingt. dan doe je eigenlijk wat de band doet. Dan pak je een soul. Ja. Uh, een, een, een, een, en dat doet ze, dat, dat verzin ik niet, maar dat doet ze. Ja, ja. Dus, en dit is maar een voorbeeld, maar dan pak ze dus een gewoon een Amerikaans soulnummer. Daar komt een beetje. Uh, uh, focus, ze benadert ja. het meer als een folkliedje. En dat is ja. eigenlijk precies wat de band doet. Dus ja. het zijn twee van die oer-Amerikaanse oer genres uh, uh, combineren. Die, dat moet jou eigenlijk als uh, ja, muziek het, in de oren... Het, kli het klinkt ook als muziek in de oren. Alleen ik ben er zelf niet mee opgegroeid. Ik heb het nee, pas later nee, ontdekt. Ja, ja. Zeg maar. nee, mijn ouders draaiden ook niet de band. hoor. Nee, Wat je, wanneer het... heb jij voor het eerst de eerste ja. band ontdekt? Nou, dat was wel in de jaren zeventig. Uh, ik ik, ik uh, vrij snel, nadat ik uh, uh, naar muziek ging luisteren, in 1977 kwam uh, The Last Waltz uit. En het grappige is, het gekke is, het bizarre is eigenlijk, dat mijn klik naar de band een bizar uh, instrumentaal stukje was. Het Last Waltz theme was dat. dat. Daar beginnen wij de tweede helft mee. Dat stukje waar ik Overheen praat. Dat, um, dat paste eigenlijk heel goed bij, die, bij die, die instrumentale, veel muziekachtige muziek, die in die tijd maar bij wijze van spreken, Paul Moriat en ja. Ennio en, Morricone en zo en dat soort dingen. Ja. En daar, ja, dat, dat was voor mij een heel kleine stap. Dat, ik mijn ouders ook nog wel, weet je wel. Dus dat... En via dat gekke nummertje ben ik in de band. En toen kwam vrij snel daarna kwam Northern Lights, Southern Cross... Met, uh, met, met het fameuze It Makes No Difference. En dat, dat is een lied dat gaat al heel lang met mij mee. Dat vind ik echt zo'n... Uh, toen nog niet de volledige diepte van dat nummer ervaren. Maar, maar dat is een lied dat blijft gewoon heel erg goed. Ja, ja. want daar, daar, hebben we, daar hebben we een stukje van, van, van dat nummer. Ach, jongens, dit is mooi. echt mooier wordt het niet gewoon. Vol schiet voordat je het in de gaten hebt. Het is toch fantastisch? <laughs> dit is zo. Het zit zo vol gevoel ook, vind ik. Oh. En, en die jongens die zingen dat ook zo. Ongel... Het is een bijzondere band, omdat ze uh, eigenlijk vier hele goede, maar ze gebruikten meestal maar drie, drie ongelooflijk goede zangers hadden. Met ook een eigen karakteristiek allemaal in de stem. Maar dat blende als een, ja, wat je hoort in dit koordje, dat klinkt zo ongelooflijk. Ongelooflijk goed met elkaar. Mm -hmm. Dan zou je zeggen, er zijn heel veel van dat soort bands die op die manier uh, werken. Nou, er zijn wel meer bandjes die met backing vocalisten ja. werken en zo, maar. Uh... Uh, je komt een beetje in de buurt van de Beatles en dan een hele tijd niks hoor. Mm. Die zo, drie zukken prominente zangers. Ik bedoel, je hebt Lennon McCartney en George Harrison en Ringo Starr. Goed, dat is een grap dat hij ook eens een liedje zong. Dat is natuurlijk niet echt een zanger. Ja. Maar, <tiek> en verder bijvoorbeeld de Stones of zo, of, of de Hoe, of het, alles, alles wat groot was in die tijd. Dat werkte toch anders. Ja. Ja. Je, je vertelt die hele geschiedenis, uh, voor de pauze en na de pauze. Ik heb uh, in de pauze in permanent uh, aantal mensen gevraagd, bezoekers uh, gevraagd. Of ze nou voor jou kwamen of voor de muziek van de band. Allebei. De muziek is al leuk door de verhalen, denk ik. Voornamelijk, Leo is de naam natuurlijk die je kent. Maar de band is de naam, de band, die ken je ook. Nou, ik kom eigenlijk voor beide, maar voornamelijk voor de band. Ik vind het leuk dat Leo het uh, aan elkaar praat, dat, geeft weer eens, dat is weer eens wat anders bij een concert. Maar uiteindelijk hoeft dat voor mij ook niet te lang te duren. Echt uh, fantastisch dat ze dit zo, uh, dit geluid van de, van, de, van de band, dat ze dit tot horen kunnen brengen. Nou ja, ik vind eigenlijk dat uh, hij zich te veel beperkt nu tot één band. En het zou eigenlijk leuker zijn als hij een hele stroming neemt en kan je wat meer zijstapjes maken. Het gaat eigenlijk inderdaad al over de band, maar toch weinig uitstapjes. Ik had eigenlijk ook meer visueel spektakel verwacht. Een heel groot beeldscherm achter. En uh, kan je toch uh, veel meer uh, leuke dingen afdoen. Ik ontzettend leuk opgezet. Ontzettend goed opgezet. En waanzinnige goede muzikanten, zeg. Oh, werkelijk waar. Ik mis nog een beetje die jankerige stem van Richard Menevo. Maar ja, dat is ook wel erg moeilijk. Maar het is grandioos. Ik ben een heel erg enthousiast. Nou, dat zijn heel, we toch overtocht met hele enthousiaste reacties. De, de, ja. Die visuele ondersteuning, was dat nog een idee geweest? Nee, Omdat dat de... is wel een idee geweest. En het grappige is, dit is de derde theatervoorstelling die ik maak. En dat is de derde keer dat ik daar veel te lang over nagedacht heb. Maar uiteindelijk wil je toch graag in de beslotenheid van het theater blijven. Weet je wel, ja, er zijn wel filmpjes te vinden en je kunt foto's laten zien en zo. Maar, um... Um, dat, dat is niet echt een, een filmdoek wat er achter een theater hangt dat heet een horizon en dat is een witte horizon en daar kan je wel dingen op laten zien maar maar dat is fantastisch. ja, het visuele spektakel ja, ik vind eerlijk gezegd het visuele spektakel gewoon van die, van die muzikanten komen die gewoon per nummer ongeveer van positie wisselen en dan zit ineens de gitarist te drummen en zang te doen achter mm. de drums en de andere gitarist zit ineens achter een piano en de organist die hangt ineens een mandoline om zijn nek weet je, dat, en, en, en de drummer die kan heel goed Piano spelen. Het, het, het is dat, dat vind ik. Ik kan daar echt een avond lang naar kijken. Maar goed, er is iedereen zijn smaak natuurlijk. Maar ik vind eigenlijk dat je. Als je iets in het theater doet... en nogmaals, het is al de derde keer dat ik over die, die hobbel heen ben moeten gaan... Omdat, omdat ik vaak over muziek heb die natuurlijk echt door echte mensen gemaakt is. En daar zijn natuurlijk allemaal beelden van... en je kunt dat heel erg ondersteunen met beelden. Maar ik wil eigenlijk zo graag in het theater blijven. want je, Dat je die intimiteit met elkaar daar hebt ja. en de beleving ja. daar ja. hebt. Zonder dat, dat uh, mensen het idee hebben van... daar staan vijf muzikanten en die staat voor die en die staat voor die. Want dus, dat wil je niet. Nee, he? dat wil ik ook zeker niet, nee. want dat klopt ook niet. In feite klopt onze samenstelling ja. ook niet. Want de echte band had, als je echt de oer instrumenten van de band kijkt dan waren het eigenlijk twee toetsenisten één gitarist een bassist en een drummer en wij hebben twee gitaristen maar ja nogmaals met met, met alle, alle mogelijkheden binnen maar het is ook niet zo dat iemand volledig de rol van bijvoorbeeld Lee Helm speelt want onze echte onze drummer zingt niet we, en dat is dan weer weet je wel, dus we, ja. we, we, we doen niet ja. aan dat rollenspel nee. of zo nee. maar ze kunnen aan de andere kant wel volledig authentiek dat geluid van die band neerzetten ja. het publiek was heel enthousiast uh, in, in zaal. Dit ja, is, het is in een over het algemeen een wat ouder publiek ja. het is ja, het is Radio 2 publiek in feite wat ik zag zitten. Ja, dat, dat, dat denk ik. Wat, wat heel grappig is, is dat, dat uh, theater is een redelijk door dames gedomineerd uh, publiek wat daar zit. Net als boeken en, en, en theater. Dat ja. Is, ja. Daar is altijd een overschot aan vrouwen, om het zo te zeggen. En ik stond gisteren in Borne in de Verenigde nog even te praten. En toen kwam een aantal koppels mannen. Dus twee mannen die in... Uh, en en ik, ik hoor ook van, van uh, verschillende theaterdirecteuren dat ze om, daarom blij met mij zijn. Omdat ik vaak mannen naar hun theater ja, ja, ja, ja, ja. haal. dus ja. dat is al En dat zijn... In Inderdaad, niet de broekjes van 18, hoewel die er ook best zijn. Maar het is, het is, ja, zeker, dat weet ik ook. Als ik een programma over de band maak, dan, dan ja, de, de mensen die daar als eerste kaarten verkopen, dat zijn de mensen die Echte dat echt vins. meegemaakt ja, ja. hebben. Ja. En, en, en nog even, je hebt ze zelf nooit gezien, hè, Will? Nee, ik heb ze nooit live, live zien maar spelen. Maar wel aan de telefoon gehad, <laughs> Zo is dat. Denko en Helm heb ik aan de telefoon ja. gehad. En dat was een bijzondere ervaring. Nou ja, dat, dat, dat was in die zin bijzonder. Dat was een phoner in de jaren negentig. Dus toen waren ze met een heropgerichte band bezig. En uh, ik, ik was daar. Ik weet nog dat ik echt bloedzenuwachtig was, want dat waren echt helden. En ik ging uh, uh, Lee van Helm bellen. En ik, ik, ik, die, die man die nam gewoon belachelijk veel <lacht> tijd. En, en nu doe je het op mijn computer, maar was, mijn band hield bijna op. En ik dacht, ik wil. Ik, maar als hij doorgaat, ga ik ook door. Dus ik begon ook steeds idiotere vragen te stellen, denk ik. Ik weet niet. Maar te veel fan en te weinig journalist. Denk ik. En op een gegeven moment stelde ik een vraag. Ik weet niet meer welke. En hij, <coughs> Livon, zegt. Ja, dat, dat weet ik niet. Dan moet je Rick Denko hebben. Anders. ja, maar je bent, die, ja. Die, die, die heb ik niet. Ik zeg, nee joh, maar is no problem. He lives down the road here. Die woont hier om de hoek. Dat is geen probleem. Heb je een pennetje bij de hand? Hier heb je, hier heb je zijn telefoon. <laughs> dus nou oké, okay, dan bel ik toch Rick Denko. Hop, nog een hele band vol. Ja, dat was echt te gek. Ja, te gek. Mooi. Nou, we, gaan het, we kunnen het allemaal meemaken, al die verhalen. Want die zitten allemaal in de voorstelling. The band Music from Big Pink to The Last Waltz. Vanavond in Leiden, woensdag in Veendam. Donderdag in Bergijk. Ja, ja, dat bestaat echt, hè? Ja, ik kom nog eens even. Ja. Ja. <laughs> Radio Bergijk. En tot 30 maart in het hele land. Het is Radio 1. En na het journaal van 3 uur, 4 uur zijn we weer terug met het laatste half uur van Opium. Ik dank uh, Dana Linsen, Tietje van de Poel. Ja. Bedankt. Leo, bedankt. Ja. En tot straks Nationaal. journaal. Opium. Avro.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 Het idee dat je je kinderen misschien overleeft, dan staat je wereld op z'n kop. Morgenavond, 9 uur. Radio 1. Skate for Air. In Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten.